Zes uur lot Thomassen met het NOS-journaal. De kabinetsbrief over de mislukte evacuatie in Libië... leidt tot vraagtekens bij de oppositie. Volgens PvdA, SP en D66 blijkt nergens uit de brief... de noodzaak van de helikopteractie. Dat de twee evacuees en de drie gearresteerde militairen... er heel huids van af zijn gekomen... noemt PvdA-kamerlid Timmermans meer geluk dan wijsheid. SP-kamerlid Van Bommel spreekt van een knullige actie.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 Intussen zijn de pogingen om elektriciteitskabels aan te sluiten op de reactoren 1 tot en met 4 van de centrale hervat. De autoriteiten hopen dat als de reactoren weer stroom hebben, het normale koelsysteem weer in werking kan treden. Het donental na de aardbeving en het tsunami is gestegen tot ruim 9000. Het weer vrij zonnig. De temperatuur loopt uiteen van 10 graden aan zee tot 15 of 16 graden plaatselijk in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio in Journaal Lara Rensen en Marcel Ooster Dinsdag 22 maart, goedemorgen. Het heeft even geduurd, maar nu is hij er dan toch. De brief over de helikopteractie in Libië. En daar is het een en ander behoorlijk fout gegaan. Uh, wat, dat hoort u zo van Wilco Boom in Den Haag. En we vragen Frans Timmermans van de P, van A en Harry van Bommel van de SP om een reactie. Ondertussen zijn er afgelopen nacht in Libië weer doelen aangevallen... door vliegtuigen van de geallieerde coalitie. Laatste nieuws hoort u zo van verslaggever Hans-Jaap Melissen. Hij is in Bengali. De Verenigde Staten wil bij de actie eigenlijk de leiding niet hebben. Maar is natuurlijk wel de belangrijkste militair. Macht. Ron Linker vertelt zo over de handelswijze van de Amerikaanse president Obama. In Japan verloopt de hulpverlening nog steeds heel moeilijk. Kiel Duits doet het verslag vanuit het rampgebied rond Sendai. En de Wereldvoedselorganisatie, WHO, maakt zich intussen zorgen... over met straling besmet voedsel. Daar praten we over met deskundige Ronald Smetsers van het RIVM. Maar Robin Visser is vanochtend bij een melkveehouder... om te horen of hier al meer straling is gemeten... en hoe dat ten tijde van Tsjernobyl ging. Oh ja, we hebben ook nog die bevalling van die 63-jarige vrouw... van een gezonde dochter wordt de behandelend arts in Italië, Antinori. En onze verslaggever sprak met hem. Wij praten erover door met gynaecoloog Carine Hilders. Verder hebben we het ook over de top van ING... die inderdaad afziet van de bonussen. Bedreigde politici. En de sport uiteraard met Tom van het Hek. Het zal even na half acht worden. Dat en meer. in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. U kunt ook meekijken op de webcam. Daarvoor moet u even naar radio1.nl. En mocht u vragen en opmerkingen hebben... kunt u terecht op Twitter. Ons adres daar is nosradio1. De Libiërs waren op de hoogte van de evacuatie met een Nederlandse marinehelikopter En daardoor is de operatie mislukt. Staat in de brief aan de Tweede Kamer, waarin het kabinet uitleg geeft over de evacuatie eind vorige maand. Bij Paul Witteman zei PvdA-Kamerlid Frans Timmermans dat het nog steeds onduidelijk is wat er nou precies is gebeurd. Met name de vraag was het nou echt nodig? Uh, die wordt niet uh, beantwoord. En uh, ik kom tot de conclusie voor zover ik dat uit de brief kan halen, het was niet echt nodig. Nou, de regering schrijft in de brief dat de operatie echt niet anders kon. En daar is Timmermans het niet mee eens. Mijn begrip van wat ik gelezen heb en wat ik gehoord heb... is dat het aanbod is gedaan, we kunnen uw man daar weghalen. Dat afhankelijk door de man zelf is gezegd, nou, voor mij hoeft het niet. Vervolgens is gezegd, oké, okay, haal hem uh, maar, maar weg. Maar nergens staat dat die man levensgevaar liep. En ik vind, als je drie militairen levensgevaar laat lopen... want dat deden die militairen natuurlijk... dan moet degene die ze daar weghalen natuurlijk ook levensgevaar lopen. Anders is het onverantwoord risico. Ook SP-Kamerlid van Bommel is niet te spreken over hoe de evacuatiepoging verliep. In feite zijn ook de militairen uh, die die operatie gingen uitvoeren uh, in gevaar gebracht. Het is een buitengewoon knullige wijze uh, waarop dit allemaal is uitgevoerd. Men heeft een, een inschattingsfout gemaakt van heb ik jou daar. Gerekend op het verrassingselement, gerekend op de korte duur.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 Ook afgelopen nacht hebben internationale troepen verschillende libische doelen aangevallen. Vlakbij Benghazi zijn radarinstallaties verwoest en ook zouden doelen in de hoofdstad Tripoli zijn geraakt. Volgens de Libische regeringswoordvoerder kwamen bij een aanval op het vliegveld in Sirte veel mensen om het leven. It's a civilian airport, very simple one because Sirte is a small city. It was bombarded and many people were killed, including people I personally know by name.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 Niet alleen langs de kust werden doelen geraakt. Ook in het zuiden van Libië zouden bombardementen zijn uitgevoerd. De stad Sheba, waar veel Gaddafi-aanhangers zitten, zou daarbij ook zijn geraakt. Volgens verslaggever Jan Eikelboom is Gaddafi goed voorbereid trouwens op de aanvallen. Dat blijkt uit allerlei zaken. Zo zijn er bij villa's van hem tunnels gevonden. Vluchttunnels van kilometers lang met hele dikke stalen deuren. Ook in Nederland heeft de Libische ambassade officieel afstand genomen van het bewind van Gaddafi. Al eerder werd de huidige vlag vervangen door. Die van voor zijn regime. Na Japan, daar blijven ze hoop houden dat de situatie rond de kerncentrale in Fukushima snel verbetert. Opnieuw wordt geprobeerd elektriciteitskabels aan te sluiten op de reactoren 1 tot en met 4. Daarmee hopen ze dat het normale koelsysteem weer in werking kan treden. Het internationaal atoomagentschap is positief over die ontwikkelingen. The restoration of AC-power is available en een electrical low-check to pumps is currently ongoing. Er was gisteren even paniek toen er grijze rook uit de reactoren 2 en 3 was gekomen. Volgens deskundigen betekent grijze rook dat er een explosie is geweest in de reactor. en dat er in de rook schadelijke materialen zitten. Nu komt er stoom uit de twee reactoren, maar die is wit. Het dodental na de aardbeving en de tsunami blijft stijgen. Staat nu op meer dan 8900. Ruim 12.600 mensen worden nog vermist. De Japanse politie verwacht dat het dodental uiteindelijk zal uitkomen op 18.000. Dan naar eigen land. We hebben een unicum. Een vrouw van 63 is bevallen van een dochter. Via een keizersnede kwam het kind ter wereld. Voor de verse moeder uit Harlingen wordt een droom werkelijkheid. Nou, ik denk dat dat een gevoel is wat ik al zo ontzettend lang heb en had. Dat, uh, dat is eigenlijk nooit opgehouden. En uh, op een gegeven moment... Uh, was het iets wat zich voordeed van het is nu of nooit meer. En toen dacht ik, uh, dan ga ik nu dus alles proberen om te kijken of het nog mogelijk is. Ja, dat deze vrouw een stuk ouder is dan andere nieuwe moeders, vindt ze geen probleem. Het is geen garantie als jij op jongere leeftijd een kind krijgt, dat je je kind ziet opgroeien. Tuurlijk is het risico bij mij groter. En of het kind het later leuk vindt dat ze een oude moeder heeft. Ik hoop dan alleen maar dat ze zo ontzettend veel van me houdt, dat ze blij met me is. De vrouw is zwanger geworden met, uh, via eiceldonatie. Dat moest in Italië gebeuren, omdat in Nederland... de grens voor bevruchting via een reageerbuis 45 jaar is. Omstreden Italiaanse arts, die haar behandelde, snapte ophef niet. Volgens hem is het een mensenrecht om moeder te worden. De Harlingse moeder van 63 zegt alle consequenties... van de extreem late zwangerschap en de geboorte te aanvaarden... en wijst erop dat niemand van tevoren weet hoe oud hij wordt. Het Verhaal van de Britse krant The Sunday Times... heeft tot nu toe twee Europarlementariërs een baan gekost. Een Oostenrijkse, Sloveense en een Roemeense afgevaardigde... zouden steekpenningen hebben aangenomen. De Oostenrijker en de Sloveense zijn opgestapt... maar de Roemeense Europarlementariër, Adriaan Severin... ontkent de aantijgingen en weigert zijn plek op te geven. Severin zei, ik heb mijn collega's geïnformeerd over de hele situatie en over mijn hoop dat een inquiry in het Europese parlement zo snel mogelijk zal worden gestart. Journalisten deden zich in een undercover operatie voor als lobbyisten en boden 60 parlementariërs geld als ze wetswijzigingen zouden indienen. Deze drie trapte daar dus in. Schaatster Irene Wust heeft de prijs van de Nederlandse Sportpers gekregen. Een prijs voor iemand uit de sportwereld die oog heeft voor wensen en belangen van de media. Gisteren kreeg ze hem uitgereikt in het programma Holland Sport door presentator Wilfried de Jong. Hij leest voor uit het juryrapport. Ze probeert te verklaren hoe het leven van een sporter in elkaar steekt en uh, hoe ze met vallen en opstaan probeert toe te werken naar een topprestatie. Omdat uh, Irene altijd bereid is tekst en uitleg te geven, ontvangt zij namens de Nederlandse Sportpers de NSB-prijs 2010. Vorig jaar ging de prijs naar voetballer Rafael van der Vaart. Op 58 jarige leeftijd is oud-turner Nikolai Adrianov overleden. Lange tijd was de Rus de succesvolste man ooit op de Olympische Spelen. Adrianov haalde tussen 1972 en 1980 maar liefst 15 Olympische turnmedailles, waarvan 7 gouden plakken. Sportman was een held in de voormalige Sovjet-Unie. De serieus de naar Adrianov leed al jaren aan een zenuwziekte. Dan nog even terug naar Libië, waar een relletje is ontstaan tussen twee grote Amerikaanse nieuwszenders. Het gaat om Fox Vox-nieuws. De zender claimt dat journalisten van CNN zijn gebruikt als menselijk schild door kolonel Gaddafi. Nou, dat is onzin, zegt sterreporter Porter, Nick Robertson van CNN. This allegation is outrageous and is absolutely hypocritical. You know, when you come to somewhere like Libya, you expect lies and deceit. Duidelijk boos dus, u hoorde net. Gisteren werden de journalisten uitgenodigd om een kijkje te nemen bij het hoofdkwartier van Gaddafi in Tripoli. Dat geraakt zou zijn door raketten. Nou, CNN verwijt Fox News nu ervan dat zij zich helemaal niet laten zien in het veld. We zien ze nog vaker bij het ontbijt dan daarbuiten. Aldus Robertson. Van Wall Street kwam de gisteren positief nieuws. De Dow Jones sloot een anderhalf procent hoger. Nasdaq deed het nog iets beter met een stijging van 1,8 procent. Stijgingen hebben vooral te maken met het bericht dat gisteren, van gisteren... dat AT&T, Amerikaanse tak van het Duitse mobiele telefoonbedrijf T-Mobile, opkoopt. Direct door naar de Aziatische beurzen dan maar weer. Die zijn inmiddels open. Gisteren waren ze dicht en vrij. De Japanse Nikkei-index doet het goed... staat momenteel bijna op een winst van 3,5 procent. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het toch even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. De vloer is aan jou, Marcel. <laughs> 12 minuten, 13 minuten over zes. Nick en Simon zijn in de Verenigde Staten. De twee Volendamse zangers maken een nieuw televisieprogramma... waarin ze uitzoeken of ze ook in Amerika een ster kunnen worden. Ze traden al op voor een publiek van 14.000 basketballiefhebbers... bij een wedstrijd tussen de basketbalteams van de Memphis Grizzlies... en de LA Clippers. En ze zongen daar het Amerikaanse volkslied. En Nick en Simon krijgen in Amerika ook hulp van de producer van Ilse de Lange. Die bood spontaan aan om samen met de twee liedjes te schrijven. De nieuwste single van Nick en Simon, Wijzer dan je was... in de Symfonica in Rosso-versie. Zal mijn spiegelbeeld me ooit bedriegen of blijft dit de werkelijkheid? Verlangen naar verleden tijd, ons, ze zijn het levende bewijs. Laat jouw spiegelbeeld zien wie je wezen wilt, niet eenzaam en alleen. Jouw pad leidt ergens heen, de toekomst, dat is het levende bewijs. And er dan je was, hoorde u van Nick en Simon... die dus ook in de Verenigde Staten gaan proberen. Nick en Simon. More clever than ever. 17 Ziet. minuten over zes. Laten we daar nog gewoon niet heel veel meer worden aan vuil maken. Wij gaan gauw naar Mark Robin Visser. Um, die houdt zich vanochtend bezig met straling. Um, de stralingsniveaus zijn natuurlijk kritiek geweest... bij de centrale in Japan van Fukushima. Um, met alle gevolgen van dien. En die gevolgen, Mark Robin... Daar hebben we natuurlijk ook mee te maken gehad, eerder, in Nederland, hè? Ja. Nou ja, in 1986. Hè? Goedemorgen, Lara. Goedemorgen. 1986, dat is natuurlijk eigenlijk recent. En uh, heel veel mensen kunnen zich dat heel goed nog herinneren. Weet jij nog wat je deed in die tijd? Iets goed. wat daarmee te maken had? Ja, eigenlijk niet, nee. nee. God, wel. <laughs> Ik wel. kan ook niks van herinneren. <laughs> Vertel je eens. Nee, niks meer van herinneren. Wij gingen op schoolreis naar Praag in die tijd. Ik was toen 16 ja. En toen gingen we naar Praag. En Praag lag precies op de grens van die cirkel van duizend kilometer... die rond Tsjernobyl was getrokken. Een cirkel waarvan gezegd werd, nou, als je er niet naartoe mot... dan ga dan ook maar niet. En Praag lag precies op die grens. En daarom is er toen op de school waar ik toen op zat... enorm over vergaderd of we nou wel of niet moesten gaan. En uiteindelijk gingen we met één bus, volgepakt met bronwater... en daar moesten wij onze tanden mee poetsen met dat water... En we mochten ook geen groente eten in Praag. Eigenlijk mochten we bijna niks eten. We mochten niks aanraken. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. En ik geloof dat, uh, dat er wel heel veel alcohol daartoe gedronken dat was <lacht> was net goed. Dat had, had, er, had er weer een andere reden. <lacht> maar uh, het was wel spannend. En je was, ik was me er heel erg van bewust dat er, uh, dat er iets in de lucht zat. als het ware, Terwijl je daar natuurlijk eigenlijk uh, niks van merkte. Want je, je voelt het niet en je proeft het niet. En, enzovoort. Uh, dat zijn dus uh, dingen die toen gebeurden. En natuurlijk ook Nederlandse boerenbedrijven hebben er toen heel erg veel van gemerkt. Er is in die tijd echt een wolk radioactiviteit, ook over ons land, gekomen. De koeien moesten naar binnen, allerlei groenten moesten worden vernietigd. En uh, dat is natuurlijk ook de reden waarom ik nu in Noord-Holland op een boerenbedrijf ben. Om nog eens even herinneringen daarover op te halen, over hoe dat toen Ging. Ik heb er ook nog een bandje bij uh, gevonden. Het is een beetje droog, maar het is toch wel interessant. Over een onderzoek wat in 1986 is gedaan over hoe wij daar toen in Nederland mee omgegaan zijn met dat uh, kernongeluk. Laten we daar even naar luisteren. Welke lessen kan de overheid trekken uit de ervaringen na Tsjernobyl? Met die rijksopdracht is het organisatiebureau Berenschot aan de slag gegaan. Het resultaat is een goed rapportcijfer voor de Nederlandse overheid. Maar niet in alle opzichten. Maatregelen zoals het van het land halen van alle koeien... vanwege radioactieve neerslag op het gras... en het vernietigen van besmette spinazie... bewijzen volgens Berenschot dat de problemen goed zijn ingeschat... en doortastend zijn aangepakt. Maar er is ook veel kritiek. Zoals op het verzamelen van betrouwbare meetgegevens. Dat moet vooral sneller. En bij het uit het handel nemen van groenten, zoals in dit geval spinazie... moet duidelijk worden gemaakt welke groenten nu wel... en welke niet gevaarlijk zijn. Het verstrekken van gegevens via een informatiecentrum aan het publiek... werkte redelijk, maar is voor verbetering vatbaar. Volgens bureau Berenschot was het een voordeel dat Tsjernobyl zo ver weg is. Niemand had gedacht dat de gevolgen zo ingrijpend zouden zijn. En daarom moet nu alle tijd worden benut voor maatregelen. Ik denk dat het voor iedereen in Europa een volstrekte verrassing was... dat je op deze schaal maatregelen zult moeten overwegen. Uh, daar zitten geen verschillen in tussen de landen. Wel in de manier waarop gewerkt is. En in die zin is die verrassing wat ons betreft goed uitgepakt. En hebben we de tijd gehad met wat vrije dagen en wat tijd voordat het echt spannend begon te worden. En die zullen we nu goed moeten gebruiken, want de volgende keer hebben we die tijd niet. De volgende keer hebben we die tijd niet. En dat uh, moeten we natuurlijk allemaal uh, onthouden. Ik ben vanochtend de gast bij Marcel van der Eijk. Die heeft een heleboel koeien. En uh, hij kan zich nog goed herinneren dat in de tijd van Tsjernobyl uh, de beesten allemaal naar binnen moesten. Kijk hoe hij terugdenkt aan die tijd en de lessen die we daar uh, toen uh, van geleerd hebben. 25 jaar geleden was dat. Mark Robin zei het al, 1986. Volgende maand, precies 25 jaar geleden, dat de kernreactor ten noorden van Kiev ontplofte. Het was de ergste kernramp uit de geschiedenis. Na de ontploffing werkten honderdduizenden mensen met gevaar voor eigen leven aan een omhulsel voor de ontplofte reactor. De huidige gebeurtenissen in Japan komen bij veel mensen herinneringen... aan die dag weer naar boven, zoals bijvoorbeeld bij Vasili en zijn gezin. We zullen leven, heet het lied, van de vakbond voor de invaliden van Tsjernobyl... De Sovjet-televisie berichtte pas na een paar dagen over de ramp. En in die paar dagen was de wereld van Fazili en zijn gezin volledig op zijn kop gezet. Ze woonden in Pripyat, nog geen twee kilometer van de kerncentrale. Wassili werkte in de centrale Zodra hij van de ontploffing hoorde Stapte hij op de fiets Hij race naar de centrale Hij stak zijn hoofd over de muur En viel flauw Van de radiatie, weet hij nu Maar destijds zeiden de autoriteiten niets Zo'n Yevgeni ging die ochtend nog gewoon naar school En later lekker buiten voetballen Baby Ivana bleef maar huilen. Vasilis vrouw Nadjezda wist niet wat te beginnen met het ongelukkige meisje. Pas 36 uur later werden ze geëvacueerd. Neem kleren mee voor drie dagen, werd er tegen het gezin gezegd. Nadjezda ging ervan uit dat ze na die tijd gewoon weer terug naar huis zou gaan. Ze vertrokken naar vrienden in het westen van Oekraïne. Maar na een paar weken kwam de geheime dienst KGB achter Vassili aan. Hij moest aan de slag, terug naar de ontplofte reactor... om zijn vaderland te dienen, zoals de KGB het uitdrukte... en mee te helpen bouwen aan een sarcofaag over de centrale. Vassili ja, probeerde zich te verstoppen. Hij wilde niet terug naar Tsjernobyl, maar hij werd verraden door de buren. Maandenlang werkte hij zonder genoeg beschermende kleren in de radiatie bij de centrale. Na zijn dienst had hij soms overal rode, branderige strepen over zijn lichaam. Wat niet kan Kras meer En nu is hij ziek. Niet alleen lichamelijk, ook psychisch. Hij komt moeizaam uit zijn woorden. De tranen stromen regelmatig over zijn gezicht. En hij is niet de enige die ziek is. Zoon Yevgeny, dochter Ivana, allebei kunnen ze niet werken. Najezda is de enige die geld binnenbrengt, nadat ze de afgelopen jaren al drie keer tegen kanker geopereerd is. Als dank voor zijn werkzaamheden bij de kerncentrale van Tsjernobyl... kreeg Vassili van de Sovjet-leiding een paar oorkondes. Hij kijkt er droevig naar. Aan pensioen ontvangt hij nu iets meer dan 100 euro per maand. En daar kan je ook in Oekraïne niet van leven. Eh, dat de radiatie... dat het niet ik deed het voor de mensen, zegt hij. En als ik nu naar de televisie kijk en zie wat er in Japan gebeurt... zou ik zo weer willen gaan helpen. Maar ik ben zo ziek. Hoe graag ik het ook wil, ik kan het niet meer. Isha Hekster was bij de voormalige kernreactor van Tsjernobyl en sprak daar met Vasily. Het NLS Radio 1 Journal. De aanklager betaalt voetbal van de KNVB is een onderzoek begonnen naar ADO Den Haag speler Lex Immers. Hij heeft zondagavond na de overwinning op Ajax in het supporters home een anti-jodenlied gezongen met de supporters. Die beelden daarvan zijn op YouTube terechtgekomen. Immers heeft een boete gekregen van de club... en op de website van ADO zijn zijn excuses geplaatst. Immers zegt dat hij geen enkele bevolkingsgroep heeft willen beledigen... en dat hij alleen de geuzennaam van de Ajax-supporters, Joden, in gedachten had. Bij ADO wilde niemand op de affaire ingaan. Hagen een voormalig trainer en directeur van de club, André Wetzel... heeft geen goed woord over, of, over de uitlatingen van Immers.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 Aan het eind van vorig seizoen werd ajax Ajaxiets Jan Vertongen voor iets dergelijks voor twee wedstrijden geschorst. Hij vierde de bekeroverwinning op Feyenoord door de Rotterdammers luid Kutkakkerlakken te noemen. Hm. Spelersvakbond VVCS wil dit soort zaken uitbannen. Voorzitter Danny Hesplecht uit hoe de vakbond dat denkt te doen. Nou goed, er zijn zelf uh, initiatiefnemers van, uh, van uh, de, de campagne Sportiviteit en Respect, waar uh, alle geledingen van het voetbal aan meedoen.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 En uh, ja goed, er gebeurt uh, uh, toch uh, ook meteen een regelmaat dat het niet het geval is. De aanklager van de KNVB komt waarschijnlijk vandaag met een schikkingsvoorstel. Een andere speler van ADO die ook betrokken was bij het incident in het supporters home, Charlton Vicento, heeft een wonderlijke dag meegemaakt. Vicento werd gisteren opgeroepen voor Jong Oranje... maar nu er een vooronderzoek komt naar Lex Immers... heeft de KNVB besloten om Vicento toch niet op te roepen. Ook om, zoals de bond het zegt, geen onrust te willen... bij de voorbereiding op de oefenwedstrijd van Jong Oranje tegen Duitsland. Dan nog even naar Ajax. Trainer Frank de Boer en aanvaller Mounir El Hamdoui... kunnen weer door één deur. De twee hadden een conflict sinds de rust van de bekerwedstrijd tegen RKC. Toen wisselde de Boer zijn aanvaller... omdat hij volgens de trainer over de schreef ging. De Boer spreekt van een uh, goed gesprek.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 dat er uh, rare dingen in de pers stonden, zoals dat hij ze uh, zo bij de keel heeft gegrepen. Ja, wat zomaar uh, komt waar wat helemaal niet gebeurd is. Dan krijg je dus wel een, speel, een stempel uh, opgedragen, wat heel onnodig is. Uh, dingen die naar buiten zijn gekomen. Ja, het is heel irritant voor, voor ons, voor hem, voor iedereen de, die bij IJsverre. Dus, uh, maar de vrede is getekend en... Hij moet gewoon de dingen doen waar hij goed in is. En dat is voetballen en dat is proberen dubbel te scoren. Maar wel zeg maar eh, onder mijn normen. De eerste wedstrijd van de Ajax is over een kleine twee weken thuis tegen Heracles. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. De kabinetsbrief over de mislukte evacuatie in Libië leidt tot vraagtekens bij de oppositie. Volgens PvdA, SP en D66 blijkt nergens de noodzaak van de helikopteractie. De SP spreekt van een knullige actie, de PvdA zelfs van een foute vestijn. Uit de brief blijkt dat de Libiërs de actie konden vereidelen, vermoedelijk omdat ze ervan op de hoogte waren.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 De top van ING ziet toch af van de bonus over vorig jaar. Zolang het bedrijf staatssteun krijgt, krijgen de leden van de Raad van Bestuur geen bonussen, schrijft bestuursvoorzitter Hommen in de Volkskrant. Vorige week werd bekend dat Hommen een bonus van 1,25 miljoen euro zou krijgen. En onder meer in de Tweede Kamer en bij klanten stuitte dat op verzet. En in de omgeving van de kerncentrale in het Japanse Fukushima is 1600 keer de normale hoeveelheid radioactieve straling gemeten. Het internationaal atoom- en energieagentschap heeft proeven gedaan op 20 kilometer afstand van de centrale. En inmiddels zijn pogingen om alle stroomkabels in Fukushima aan te sluiten hervat. Het dodental van het natuurgeweld is gestegen tot ruim 9000. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag krijgt vrijwel het hele land de zon te zien en de temperatuur die loopt in het binnenland op naar lenteachtige waarden. Het is op dit moment in het hele land nevelig en plaatselijk komt er ook mist voor. In het noorden komen een aantal wolkenvelden voor, maar in het zuiden is het helder. In het oosten vriest het op dit moment 2 graden, in het westen ligt de temperatuur enkele graden boven 0. Nou, in de loop van de ochtend verdwijnen de mist en nevel en op de meeste plaatsen wordt het dan ook zonnig. Vanmiddag zien we hier en daar nog een wolkje, maar het is vooral de zon die vandaag het weerbeeld bepaalt. De middagtemperatuur aan zee ligt rond een graad of 10, in het binnenland wordt het 15, lokaal 16 graden. De wind is eerst zwak en variabel van richting. Later neemt hij toe naar zwak tot matig en komt dan uit een westelijke tot noordwestelijke richting. Vanavond zijn er brede opklaringen. Vannacht wordt het weer nevelig en daarnaast ontstaat er ook weer mist. Het koelt af naar 3 tot lokaal 1 graden. Morgen woensdag dan begint de dag hier en daar met mist en laaghangende bewolking. Maar in de loop van de ochtend wordt het overal zonnig. De maxima komen tussen 12 en 16, lokaal 17 graden uit. ANWB-verkeersinformatie op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen Purmerend Noord en Afrit Wormer staat 3 kilometer. En dan geen file, maar op de A12 Utrecht Den Haag... is een auto eerder vanochtend in de midden van Rail gereden... en daarom tussen nieuwe brug en Bodegraven tijdelijk de spitstrook dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Afrit Rotterdam Centrum en Rotterdam Feyenoord... is door een ongeluk de parallelrijbaan afgesloten.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 Morgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Militaire operaties tegen het Libisch regime van Gaddafi zijn de vierde dag ingegaan. En langzaam maar zeker wakkert in de Verenigde Staten de kritiek aan... tegen de rol van president Obama. Het Amerikaanse staatshoofd is bezig met een vijfdaagse trip aan Zuid-Amerika... waardoor hij het begin van de Libische beschietingen meemaakte vanuit het buitenland. En dat zijn de Amerikanen niet gewend. Dames en ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de prensa conjunta de presidentes de Chile en de In het Spaans worden president Obama en zijn gastheer, de Chilese president Piñera, aangekondigd bij een persconferentie. Een geregisseerde persconferentie, want de vragenstellers zijn van tevoren geselecteerd. Voor Amerikanen is het ongebruikelijk dat hun president in het buitenland zit terwijl hun leger een nieuw gewapend conflict begint. Want Van oudsher maakt de president dat bekend via een speech in de Oval Office van het Witte Huis. At seven o'clock this evening Eastern Time, Air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities and military assets that support Muammar Gaddafi's subversive activities. Just two hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. America's role will not be about fighting a war. It will be about helping the people of Bosnia to secure their own peace agreement. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. Dat was hoe het vroeger ging. Obama deed het zo afgelopen weekend tijdens een stop in Brazilië, bijna terloops. Uh, I want to briefly mention Later volgde nog een speech, maar dit waren de eerste woorden van de president over de militaire operaties tegen Libië. Misschien was de hele setting wel bedoeld om te onderstrepen dat Amerika in dit conflict niet de leiding had. Maar ruim 100 kruisraketten later klopte dat beeld ook niet meer. En dus zwelt in de VS de kritiek aan op de man die ze no drama Obama noemen. Zelfs in zijn eigen partij vinden ze dat Obama beter eerst naar het congres had kunnen gaan. Zegt bijvoorbeeld de democratische afgevaardigde Dennis Kucinich die toch al niks van het ingrijpen moest hebben. Ik ben niet de politie van het wereld, maar dat is mijn opinie. Ik zeg dat als hij actie gaat nemen tegen Libië, hij niet kan it het op zijn eigen land doen. Hij is niet een koning, hij is een president. En hij moet bij de constitutionele, die hem niet geeft om een andere nation te aantrekken. Hij moet naar het congres komen. Het simpele feit is dat Obama geen koning is, maar een president. En dus moet hij een oorlog voorleggen aan het congres. Hoewel het staatsrechtelijk de vraag is of Kucinich gelijk heeft, reageert president Obama wel op de kritiek. De buitenlandse reis kon niet meer afgezegd worden. En bovendien, de voorbereiding voor militaire operaties was klaar. Nadat Obama Gaddafi een ultimatum had gesteld, was het simpelweg afwachten. En dat kon ook best buiten de landsgrenzen van de Verenigde Staten, vindt Obama. Het is afwachten of de Amerikanen het met hem eens zijn. Wij dragen hoorde u vanuit Washington van onze correspondent in de Verenigde Staten, Ron Linker. Dan naar. Uh... De van ado Die zongen afgelopen zondag, we hebben we het er al even over gehad, uit volle borst na de wedstrijd samen met Lex Immers. Maar ook tijdens het duel met Ajax. En Jeroen Verhoeven, de keeper van Ajax, was het leidend voorwerp. Iedereen heeft een mening over het uh, stevige of misschien wel te dikke lichaam van Verhoeven. Verslaggever Ragnar Niemeyer sprak erover met een goede vriend, de voormalig coach en de keeperstrainer van Ajax. Want is Verhoeven nou te dik of niet? 3-0.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 En ook toen al streed de keeper tegen zijn gewicht. Hij is natuurlijk zwaar, maar aan de andere kant uh, houdt hij die ballen tegen. En, en hij is toch, ondanks uh, zijn, zijn grootte en zijn gewicht... Ja, dat, is, dat was al zo bij RKC. Want ik meen me te herinneren dat, dat, dat uh, Martin Jol... We, we zien die tijd trainer bij RKC... dat hij ook al extra trainingen deed. En, en, en we zijn ook bij Lam zover gegaan. En diëtisten en, en, en extra trainingen. duurloopjes, et cetera, om maar uh, extra calorieën... Te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 Nee ja, ik bedoel natuurlijk ook op de lengte en nou, oké, okay, ik ja, het is echt Nederlands om daarover te praten, alleen maar over dat. Ze dus moeten beoordelen op, uh, op zijn keeper. En dat doen wij ook. En, uh, vroeger had je de Beer van de Meer en was Iedereen iedereen was helemaal vol uh, lof over Piet. En, en nu wordt het een beetje in het belachelijke gesteld. Je moet hem beoordelen op zijn prestatie, op z'n keeperprestatie. En dat andere, ja, het is allemaal zo makkelijk allemaal. Nee, ik, ik doe er niet aan mee. Ik, eh, ik vind het prima, Gozer. Ik vind een goede keeper. En daar beoordelen wij hem op. Nederlands of niet, te dik of niet... voor blijft de komende weken nog de eerste keeper van Ajax. Op 3 april staat hij weer onder de lat in de Arena tegen Herakles. Zo is dat. Dat was een bijdrage van Ragnar Niemeijer. Hypotheekverstrekkers zijn niet blij met de verscherpte regels voor het krijgen van een hypotheek. Daar hoort u straks meer over. Eerste verkeersinformatie. Bij de AWB Ever de Hart. Goedemorgen. Er zijn op dit moment uh, 13 filemeldingen met een totale lengte van 37 kilometer. Weinig uh, bijzondere files uh, daartussen. Ik bedoel, opvallende files natuurlijk. Uh, wat wel opvallend is, is op de A12 Utrecht naar Den Haag. Daar is een auto eerder vanochtend in de middenvangrail gereden. Daarom is daar tussen Nieuwe Brug en Bodegraven tijdelijk de spitsstrook dicht. Hoe gaat dat lang duren? Nou, het, uh, het duurt al, even kijken, een uur of zo. Dus uh, we weten niet hoe lang het nog gaat duren... maar we zullen het laten weten als die weer vrij is. Goed. Nou, het is dus dinsdag. Heb je een voorspelling voor half negen? Nou, het is dinsdag. Het is droog. Het is mooi weer. Uh, we verwachten een normale spits met uh, rond half negen... zo'n 250 kilometer file. Hebben de hard bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor zeven. De regels voor het krijgen van een hypotheek worden aangescherpt. Aflossen moet en een tophypotheek is niet meer zo hoog. Dat heeft gevolgen voor de consument en de banken... maar natuurlijk ook voor de hypotheekadviseurs. Daar zijn er duizenden van in ons land... en die balen van het uitkleden van de hypotheekmogelijkheden. Verslaggever Theo Verbroggen zocht er een op. Corné Jansen is uh, onafhankelijk hypotheekadviseur. Dat betekent dat u bij verschillende financiers voor uw klanten hypotheken afsluit. Dus de klant betaalt u. Dus je zou mogen zeggen, u bent onafhankelijk. Maakt het voor u wat uit dat er nu twee nieuwe regels bij komen? Mensen moeten dus aflossen. En mensen kunnen niet meer zo'n hoge hypotheek afsluiten. Het maakt wel uit voor de klant. Hè. Er zijn een aantal mensen die dus nu op deze manier uitgesloten worden... van het kunnen afsluiten van een hypotheek. Welke mensen zijn dat dan vooral? Ik zie met name mensen die dus uh, een kortere tijd hebben dan 30 jaar om de aflossing te sparen. Dus mensen die wat ouder zijn? Ja, mensen die dan uh, wat ouder zijn zeker, ja. Die, die kunnen dan geen hypotheek meer afsluiten? Nou, ze kunnen nog wel hypotheek afsluiten. Alleen de maandlasten die ze erbij krijgen zijn gewoon aanzienlijk hoger. En daar zal het probleem zitten. Deze nieuwe regel betekent ook dat mensen niet meer zo makkelijke verbouwing kunnen doen als ze een hoge hypotheek hebben. Oké, okay, dat heeft gevolgen voor mensen, maar je kan van de andere kant zeggen... er was een economische crisis, mensen leenden te veel, Dus het is maar goed dat daar nu paal en perk aan gesteld wordt. Als ik kijk naar de markt en ik kijk naar uh, degenen... die dus ook echt de hypotheek niet meer hebben kunnen aflossen... Uh, het heeft ook te maken met het minder waard worden van het huis. Daar kunnen mensen niks aan doen, dat zijn gewoon marktomstandigheden. Kijk, in de tijd dat uh, de huisprijzen gewoon netjes doorstegen... hadden we ook geen enkel probleem. En daarnaast zien we dus heel veel problemen wel ontstaan... als gevolg van mensen die op dit moment gewoon uit elkaar gaan. Dus de woningmarkt is een groter probleem geworden... dan de hoogte van de hypotheken die afgesloten waren, dat zegt u? Nou, in ieder geval het minder waard worden van de huizen. Toen ik u belde om deze afspraak te maken, zei ja, ik erg me eigenlijk een beetje aan alle regels die er gesteld worden... aan het afsluiten van hypotheken. Er zijn steeds meer regels gekomen. Waar heeft u het dan over? De voorzieningen die er waren, als zijn de starterslening, koopsubsidie... al dat soort zaken zijn gewoon weg. Dus aan de ene kant worden dus voorzieningen die er waren... die worden gewoon eruit gehaald. En daarnaast krijg je allerlei beperkingen... omdat mensen gewoon steeds minder kunnen lenen. Nou kan ik me voorstellen, want ja, u moet ervan leven... van het verstrekken van, van hypotheken. Dus mm -hmm. het is logisch dat u tegen elke beperking bent van hypotheek afsluiten. Nee, dat is onzin. Het gaat mij voornamelijk om verantwoord lenen. Maar het, aan de andere kant uh, wordt geroepen dat ze dus de economie aan de gang willen helpen. En de overheid weet dat de woningmarkt op slot zit. Er wordt ook gezegd dat de woningmarkt een heel groot deel uitmaakt van de economie. En toch wordt daar heel weinig aan gedaan. Je hebt alleen maar beperking op beperking op beperking gekregen. En dan krijg je gewoon zoveel onzekerheid in de markt en spanning in de markt... dat mensen gewoon niet meer weten wat ze moeten doen. En dan doen ze maar niks. Gaat het veel klanten aan? Er zijn natuurlijk ook mensen die voorheen zeiden... van ik wil gewoon aflossingsvrij lenen. Ik heb ook die behoefte. Aflossingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Mensen kunnen ook vermogende ouders hebben... En dan die, later uh, aflossen? Ja, die op een later tijdstip uh, het vermogen laten vrijvallen. Dus door vererving dat je dus de woning gaat aflossen. Het kan ook zo zijn dat mensen dus uh, grote groei doormaken in salaris. En daarmee zeg ik wel op een later tijdstip gaan aflossen. Dus er zijn best wel ook andere manieren die dus aflossing kunnen genereren. Waarvan je zegt van nou daar heb ik nu even geen behoefte aan. Of dat wil ik nu überhaupt niet. Dat zei Corné Jansen. Hij is hypotheekadviseur. En ziet dus niets in aanscherping van die hypotheekregels. Mark Robin Visser dan. Die is vanochtend actief. In medemblik tussen de koeien. Ja. Wat doe je daar? Tussen de koeien? Nou, wat dacht je? Marcel, de koeien moeten gemolken worden. Ah, ja, het is de ik, tijd weet, voor. ik weet niet hoe, hoe ver Marcel van der eikenmiddels inmiddels is. Want hij heeft er een heleboel. Ja, nee. We zijn er klaar voor, toch? Ja? Ja. Oh, je hebt er al een heleboel gemolken. Ja, de helft is weg. De helft is weg. Ja. helft is gemolken. Ik heb hier een klein boekje, dat is een, een wereldatlas. Misschien kunt u hem even vasthouden. Ja. Dat is een boekje wat ik al vanaf ongeveer mijn twaalfde... ...van Europa. Wij hebben problemen met Mark Robin Visser, u hoort het. Um, ja. Gaat het nog lukken om hem te bereiken... ...zodat we dit gesprek kunnen voortzetten... Ja, ik ben er hoor. Ja, daar gaat hij weer. Ja, uh, ja. Je viel ja. even weg, Mark Robby, ja. ja, maar pak het maar weer op. Nou, we komen even naar buiten staan, want anders gaat het mis. Ik, vertel, ik heb hier een boekje en daar staat een kaartje van Europa in. En daar heb ik een cirkel opgetrokken van duizend kilometer... rondom Tsjernobyl, ja. de centrale. Ja. Um, dit was het gebied waar je in die tijd, in 1986... beter niet naartoe kon gaan. Zo'n groot gebied was dat. Ja. Wij woonden natuurlijk in Nederland, ver buiten dat gebied. En ja. toch zijn hier toen ook dingen gebeurd... Ja, er zijn uh, dingen gemeten, bijvoorbeeld in de spinazie. Die is, is allemaal vernietigd, de hele spinazie-oost. En omdat uh, dat kwam eigenlijk hoofdzakelijk dat de wind naar ons toe stond, naar, ja. ne naar Nederland. Dus het waaide eigenlijk door de lucht, waaide het hierheen. Uh. Wat kunt u zich daar nog van herinneren, van toen? Nou, ik weet nog wel, ik was een jaar of twaalf, dertien. Dat uh, de koeien moesten opgestald worden. Die gingen tegen die tijd net zo'n beetje, ja het is voorjaar, die gaan naar buiten. En... Uh, ja, voor sommige mensen was het een beetje een drama. Want ja, die hele wintervoorraad was op. En dan konden ze weer gras eten. Maar wij hadden gelukkig nog wel. Maar dan werd dus gewoon streng op gecontroleerd... dat de, de, de, de koeien op stal zaten. De koeien dat, mochten dat, geen mo gras eten? Nee, nou, ze mochten geen vers groen gras eten buiten. Ze mochten niet grazen. Wel van de wintervoorraad mochten ze eten. Maar niet uh, direct uh, van het land af. Dat mocht en, niet. En dat, dat verse groene gras wat hier groeide... Dat werd, daar, ook, daar werd ook echt radioactiviteit in gemeten in die tijd? Nou, als niet dat ik helemaal weet dat, dat... Ja, ik weet dat, want ik heb dat even nagekeken. Dat was echt zo. Oké. Okay. Ja. Dus ja, dus daarom mochten die koeien dus niet nee. naar buiten. En ik weet niet wat we met z'n allen opgedronken hebben tegen die tijd. Maar we gaven geen licht. Maar er maar, uh, werd wel streng opgecontroleerd. Ja. Als u nou naar die berichtgeving over Japan kijkt, hè, ziet u dan ja. overeenkomsten? Ja, ik zie, ik zie wel overeenkomsten. Ja, ik, ik heb het met die mensen te doen. Want ja, die, die kunnen wel verhuizen. Want uh, dat, uh, dat, dat hele gebied is uh, maar zeggen, naar de Ja, We kijken nog even naar die ja. cirkel die ik toen in 1986... rond ja. Kiev en Tsjernobyl heb getekend. Ja. Ja, het, is, het is gewoon een drama. Want die mensen die in Rusland die, die, die komen daar nog steeds niet. En uh, er mag nog steeds geen groente geteld worden en uh, melk gedronken. Of tenminste, als er überhaupt nog iemand woont daar op die plek. Het is gewoon een, een drama. Dat is, dat, is voor je, dat is voor altijd is dat zo. Dat, dat gaat niet meer weg ook. Zolang wij er zijn in ieder geval. Nou ja, zolang als ik er ben en jij er ja. bent, dan uh, is het uh, klaar, ja daar. Ja. Ja. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja. Maar goed, het is, uh, ja, uh, wat ze daar nou precies allemaal gaan doen. Kijk, politiek gezien nou ze allemaal zeggen ze het valt allemaal van mee. Maar het is niet volgens mij een regenbuikje die overtrekt uh, dat het weer weg is. Dat dit blijft. Ja. Het lost ook niet op. Er gebeurt niks mee. Je voelt het niet, je ziet het niet, nee. je proeft het niet, maar nee, het is er wel. Maar het is er wel, ja. Dus ja. En ik snap ook niet hoe ze politiek kunnen zeggen van... Er is, dus, maar het valt wel mee, maar uh, ik denk het niet. Wij gaan straks nog eens even verder met herinneringen ophalen. Maar dan moeten hier eerst nog eventjes uh, 60 koeien worden ja, uh, afgetankt. We, ja, of, uh, af, ja, afgetankt, dus, ja. Gemolken, ja. Gemolken, dus. ja. Laten we dat eerst maar even doen, want anders ze staan ze op knap, hè? Ja, oké. Okay. Tot later. Doe. Mark Robin Visser in Twisk tussen de koeien. Dus gaan gaan afmelken bij boer Marcel van der Eiken halen daar herinneringen op aan de tijd van Tsjernobyl. En we blijven nog even in eigen land, want een 63-jarige vrouw is gisteren bevallen van een dochter. Niet eerder kreeg een vrouw in Nederland op zo'n hoge leeftijd nog een kind. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met haar. Ik denk dat dat een gevoel is wat ik al zo ontzettend lang heb en had. Dat, dat is eigenlijk nooit opgehouden. En op een gegeven moment was het iets wat zich voordeed van het is nu of nooit meer. En toen dacht ik, dan ga ik nu dus alles proberen om te kijken of het nog mogelijk is. En dat heb ik gedaan. In Nederland worden vrouwen boven de 45 niet geholpen. Tineke Geesink ging daarom naar Rome, naar de omstreden dokter Antinori. Het kon nog net. Hij helpt vrouwen als ze gezond zijn tot maximaal 63 jaar. Ook al zijn Nederlandse gynaecologen niet gecharmeerd van zijn praktijken... toch kreeg ze eenmaal zwanger alle hulp en steun. De mensen waar ik mee te maken heb gehad of het nou een huisarts is... of de gynaecoloog of de verloskundige, die zijn allemaal heel positief... en en die roepen ook. De medische wereld is eigenlijk verder. dan wij in Nederland vaak willen doen geloven. En we houden het niet tegen. Toen vorige maand bekend werd dat ze zwanger was. lagen de fotografen meteen bij haar thuis in Harlingen. op de stoep. Alle media doken erop. Er was veel kritiek. Ik had me niet kunnen voorstellen dat iedereen het ermee eens zou zijn. Dat is ook op kind. Wat heb je dat nou fantastisch gedaan? Dat zou ik ook. Nee, absoluut niet. Dat er voor en tegen zouden zijn.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 Ik hoop dan alleen maar dat ze zo ontzettend veel van me houdt, dat ze blij met me is. Want wat doet ze haar aan? Wat moet zo'n meisje nou met zo'n bejaarde moeder? Natuurlijk, oh, dat heb ik me wel, ik weet niet hoe vaak bedacht. Als een kind naar de kleuterschool gaat, ben ik zo oud. Als een laagschool gaat, ben ik zo oud. En dan de middelbare school, en dan roepen al die kinderen... Hop jij ook een oude moeder, zeg? Nou, dan hoop ik dat ze roept van, god, wat heb jij nog een leuke moeder. Of, wat kan je daarmee lachen, of zo... En ik denk, het hoeft niet altijd een nadeel te zijn aan oudere moeders. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop jonge moeders. Waarvan ik denk, wat doen die nou eigenlijk met hun kinderen? Er zijn ook wel jonge moeders die beperkingen hebben. Tineke Geesink is niet alleen oud, de oudste moeder van Nederland. Ze is ook nog eens alleenstaand. Dat is absoluut natuurlijk ook nog een minpunt. Het zou natuurlijk heel handig zijn als je wel een partner naast je had... die dat samen met jou kon doen. Maar goed, dat is ook iets wat meespeelt in het proces, in je beslissing... of je nog een kind wilt of niet. En dat kun je dus heel lang uitstellen he, in de hoop van ooit komt er misschien nog iemand. En toen dacht ik, ja, dat moet in deze eindbeslissing natuurlijk niet meespelen, want dan doe ik het dus niet meer. Nou, misschien gaat het wel omgekeerd werken, dat als het kind er is, dat er ineens een meneer komt die roept... Goh, dat vind ik nou toch leuk, daar wil ik wel voor zorgen. Ze zetten een heel vergaande stap, waar veel nadelen aan kleven. Die nam ze voor lief. Ze aanvaardt de consequenties niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar dochter. Zo diep ging haar kinderwens. Misschien is dat wel heel egoïstisch, omdat ik dat ondanks alles dan toch nog zo graag wil. Matthijs van de Wiel sprak dus met die kerstverse 63-jarige moeder. Na half acht praten we met de arts, professor Antonori, die de vrouw behandelde. En met Nederlandse gynaecologen, die mengen zich in de discussie. Is het nou verantwoord om op zo'n hoge leeftijd nog een kind te krijgen? Later dus meer hierover. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Bestuursvoorzitter Jan Hommen van ING en zijn medebestuurders zien af van hun bonus over 2010. Ook zullen de bestuurders geen variabele beloning meer ontvangen, zolang de bankverzekeraar nog staatssteun krijgt. Dat schrijft Hommen in een ingezonden artikel in de Volkskrant. Hommen en zijn collega's komen tot dit besluit omdat de ophef over de bonussen schade dreigt toe te brengen aan het herstellend vertrouwen van klanten in de en de samenleving in het bedrijf. Vorige week werd bekend dat Hommen bovenop zijn vaste salaris van 1,35 miljoen euro ook een jaarbonus zou ontvangen van 1,25 miljoen euro.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 Um, overmorgen is er een. Nee, morgen is er een, in Rotterdam een speciale conferentie. Organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding. Komen dan bij elkaar om een aanvalsplan voor de wijk op te stellen.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 goedkoper kunnen als het bedrijf alle slechte lijnen zou mogen sluiten. Met die besparing zou het GVB al bijna het deel halen dat het kabinet wil bezuinigen op het openbaar vervoer, en dat allemaal zonder dat de reiziger er heel veel van merkt.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 Vertrekken ieder jaar tienduizenden, zo niet honderdduizenden bezoekers. En dan natuurlijk vooral kinderen. Voor sommigen zal het feit dat lammetjes niet lang na het aaibare stadium in de pan verdwijnen. iets afdoen aan de idylen. Anderen ruiken juist het voorjaar in de vorm van uh, mals lamsvlees. met knoflook, rozemarijn of tijm. Nom, nom, nom. Uh, dat schrijft Houws de Krant. Het zeggen, dan ga ik weg. Dokters de bloeddruk van patiënten meten... We eten kaas trouwens. Patiënten meten zonder daarbij zelf aanwezig te zijn in de Kamer. Dan is de uitkomst veel nauwkeuriger. Blijkt uit onderzoek van de Radboud Universitair Medisch Centrum. De Telegraaf bericht daarover. Onderzoekers denken dat 1 op de 4 patiënten last heeft... van de zogenoemde witte jassen-effect. Alleen al het feit dat ze bij de dokter zijn doet hun bloeddruk stijgen. De kans bestaat dat ze hierdoor medicijnen krijgen voorgeschreven... die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Al dus de kant. Na 7 uur hoort u meer over de brief van de ministers Hille en Rozentaal over het helikopterincident in Libië. Dit is Radio 1.